Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Het gaat om de laagmanagers net onder het bestuur. 60 van de 100 topmanagers moeten het veld ruimen. In de afgelopen jaren is er al fors gesneden in het personeelsbestand bij ABN Amro. Maar het management bleef onveranderd. Daarom is het volgens de nieuwe topman van Dijkhuizen nu tijd om ook de structuur in de top aan te passen. Of het ook betekent dat er gedwongen ontslagen gaan vallen, kan hij nog niet zeggen. Huisartsen uit achterstandswijken gaan vandaag naar Den Haag... omdat ze meer geld willen van de minister. De huisartsen zeggen overbelast te zijn door de grote zorgvraag. Volgens de artsen vragen mensen in achterstandswijken vaker om hulp... omdat ze last hebben van stress door sociale en financiële problemen. Daardoor moeten de huisartsen ook meer overleggen met andere hulpverleners... en blijft er minder tijd over voor andere patiënten. De Amerikaanse president Trump opent eind mei het nieuwe hoofdkantoor van de NAVO in Brussel. Dat doet hij voorafgaand aan de NAVO-top die dan wordt gehouden. In een telefoongesprek met NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg zeiden beide uit te zien naar een ontmoeting. Trump verzekerde Stoltenberg dat de Verenigde Staten de NAVO stevig blijven steunen. Wel herhaalde Trump dat hij vindt dat de kosten van de gezamenlijke defensie eerlijker onder de bondgenoten moeten worden verdeeld. In Frankrijk worden vier agenten aangeklaagd. Een van hen zou een man van 22 hebben verkracht met een wapenstok. De andere drie worden beschuldigd van geweld. Het incident gebeurde donderdag in een voorstad van Parijs... bij een identiteitscontrole die uit de hand liep. Op beelden gemaakt door omstanders is te zien... dat de man hardhandig door agenten werd aangepakt. De man zegt dat de agenten hem met een wapenstok hebben verkracht. Uit medisch onderzoek bleek dat hij inwendige anale bloedingen had...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 In de randstad op de A1 naar Amsterdam, 3 kilometer bij Naarden West na een ongeluk. Op de A2 richting Amsterdam, bij Holendrecht na een ongeluk, 6 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam, over 13 kilometer tussen Leidschendam en Roelof arend A12 Den Haag richting Utrecht. De rijbaan bij Voorburg is weer helemaal vrij. Toch staat het nog vast vanaf Den Haag Centrum met bijna een uur vertraging. Naar Den Haag op de A12 tussen Noodorp en Den Haag Centrum, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.